Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van nwso op 3. De politie in Amerika zoekt nog steeds naar de man die vannacht meerdere mensen doodschoot. Hij opende in Maine aan de westkust het vuur in een bowlingcentrum en schoot daarna om zich heen in een eetcafé. De schutter loopt dus nog steeds vrij rond en is volgens de politie gewapend en gevaarlijk. Mr. Card is considered armed gevaarlijk. En de politie dat niet Door de schietpartij zijn 18 mensen om het leven gekomen... en 13 anderen raakten gewond. Drie Ajax-supporters moeten een paar maanden de cel in... vanwege rellen bij de arena eind september... na de wedstrijd tegen Feyenoord. De drie mannen hebben bekend dat ze toen stenen... en andere dingen naar de politie gooiden. Alle drie mogen ze twee jaar niet in of bij het stadion komen. En een van hen moet ook een schadevergoeding van 450 euro betalen een agent die gewond raakte. En iedereen is er wel eens bang voor geweest dat je op vakantie gaat en je koffer niet wordt meegenomen. En ja, dus later ook niet op de bagageband verschijnt. Nu verschijnen er op Facebook aanbiedingen om die achtergebleven koffers op Schiphol met inhoud voor een paar euro op de kop te tikken. De luchthaven zelf waarschuwt er nu voor en zegt dat het dikke oplichting is. En het allerlaatste nummer van de Beatles komt uit op 2 november. Dat heeft Paul McCartney gezegd op zijn socials. En in een filmpje maakt hij ons alvast warm voor het nummer met de titel Now and Then. When we lost John, we knew that it was really over. Dave was talking to Yoko and she said, "Ah, oh, I think I've got a tape of John." Paul called me up and said he'd like to work on Now and Then. He put the bass on, I put the drums on. Je hoorde ook een oude opname van George Harrison en nieuwe interviews met Ringo Starr en de zoon van John Lennon. Het nieuwe nummer is gebaseerd op een demo uit de jaren 70 die John Lennon zelf maakte. In een interview met de BBC heeft Paul McCartney eerder al gezegd dat met kunstmatige intelligentie de stem van Lennon eruit gefilterd is. En die is hergebruikt in deze nieuwe track.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 J'ai retrouvé une autre...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 Thank mm -hmm. you. Back in touch with dus die Stray met uh, het uh, nummer wat uh, volgens mij ook een weken geleden is uitgebracht het nummer. Dat heet Happiness Strikes. Bovendien is deze Dusty Stree hier ook twee keer eerder al geweest. En een derde is al in de maak. Want dat heeft te maken met het album wat hij binnenkort uit gaat brengen. 7 december moet dat gaan verschijnen. En dat is waarschijnlijk dus de week na Ruud Hauweling. 8 december zelfs. Dan komt dat album uit. 7 december is hij hier. Want dan gaat hij een aantal nummers laten horen.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 Just cry ourselves to sleep. It is.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 doe open en mijn wereld staat even stil Samen met jouw vader reis ik naar de eerste loop. niet wetend hoe ik jou aantreffen zal en dan zie ik je liggen en ren ik naar je toe vergeet ik al Alleen maar al voor jou in deze stad. that a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 Stick your bony fingers down your throat You're sadly hungry for acceptance You search for love, but fear is all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 Once were rosy You're deaf to all But the voices in Toen zat een, een van de witje in. Maar ja, ik zat even niet op de letter natuurlijk. Jacob D. Edward met Mirror Mirror. Met het, de EP die, die Maart heeft uitgebracht met Threshold. En daarachter Lea Rij. Die heeft trouwens wel wat fans, geloof ik, in Amsterdam. Want er waren een aantal posters die behoorlijk in het zicht stonden... in de Amsterdamse binnenstad over het album... Wat zij heeft uitgebracht. Symbiosis. Uh, dat is ook deze maand uh, gebeurd. We hebben uh, Lejerij ook hier in uh, deze uitzending gehad. Over dat album. En een van de nummers die ik uh, daarbij heb uh, gespeeld. Is het uh, nummer The Door. Um, deze die ontsnapt mij bijna on, uh, aan de aandacht. Maar het is toch uh, wel degelijk een heel mooi nummer. Kali. And Where Did You Learn How To Fly. Ik quero... Time. Didn't even give it a try, cause I might fall from the sky. I, my feet are planted to the ground. Can't get overgrown my flowers. Plants are cooled around my trousers. I'm stuck in side, out in me down. And now it's going through my hips. Squeezing till my skin turns red, Now my mouth is drying up and. I might fall from the sky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 ik het anders willen maken? Of dat ik het zo gelaten? Als stilte echt van mij is, als het nu ineens voorbij wordt... is. Maar als het nu ineens voorbij is, als de klok niet meer voor mij is, als ik het anders wil maken, of had ik het zo gelaten, als stilte echt van mij is. Liv Webber, heet zij. het zei, uh, het is ook van deze maand afkomstig. Nou, we gaan ook een uh, regelrechte klassieker uh, laten horen in uh, deze uitzending en dat is deze van uh, Lambda.